Dames en heren. Goedenavond en jongens en meisjes: Welkom. hallo. Welkom bij weer een nieuwe bijzondere aflevering van uh, Goolse Groeven. En uh, ik ga een kleine hint geven. <truimus> de studio is vergeven van de instrumenten. <truimus> en... Ja. En, en met ons in de studio uh, hebben wij voor het eerst hier uh, Bart. Ja, fijn. Welkom Bart. Fijn dat ik erbij mocht zijn bij al deze tropische geluiden. Goed dat je erbij bent. Ja, heel ja. erg fijn. Heel goed. De eerste gast die ik uitnodigde twee jaar geleden... toen ik wist dat ik een programma ging maken. En hier is hij. Ik had thuis nog wat dingen te doen. Juist, ja. Juist, juist. En uh, we hadden toen al afgesproken dat het over wereldmuziek moest gaan. Uh, nou is wereldmuziek een beetje een vage term. Eigenlijk uh, wordt daarmee gezegd... De, de niet-westerse muziekstromingen. Travasi. Uh, Travasi, traf, ja. Die komt vanavond niet voorbij. <laughs> Die komt vanavond niet voorbij. Um, nee, dus dat is een beetje wat ermee bedoeld wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje... Dat is niet echt in de genre te vangen, maar... Uh, ja, het gaat... Het gaat uh, we, gaan alle de hele, we vliegen de hele wereld over vanavond. En uh, Het zal altijd wel een, een, in, in, in een bepaald... Uh, ja, op een bepaalde manier psychedelisch zijn. Uh, je mee op reis nemen. Dus dat was ik wat ik daarover kwijt wilde. Nou heerlijk, daar gaan we gewoon beginnen denk ik. Ja, of... jij mag wachten. Uh, ja, ik had uh, op programma staan uh, de band Elephant Stone. Met het nummer Sally Go Round The Sun. Dat is een band uit Canada. Die uh, heel veel uh, Indiaanse invloeden hebben. Dat zal je zo gaan terug horen. En ze gebruiken ook heel veel traditionele instrumenten. Dus denk aan de tabla bijvoorbeeld, of de sitar. En ik vind, ja, als je die Indiaanse sound... is sowieso altijd wel heerlijk, heel psychedelisch, vind ik. En dan ben je meteen een beetje onderweg. En uh, ja, dat lijkt me gewoon leuk om daar eens uh, mee te beginnen. Heel goed. Oh, dan uh, gaan we dat doen. Fijn. kortste liedjes ooit gedraaid in dit programma. Elf Stone met Sally Go Round the Sun. Graag gedaan. Dankjewel. Erg lekker. Eerst zei, ze hebben een nieuwe plaat uit. Ja, 23 februari komt een nieuwe single uit op Fuzz Club. Kijk. En dat is wel grappig, want bij Fuzz Club dacht ik altijd toch aan, uh, ja, laten we zeggen, meer... Fuzz. Ja, ja. en de stonerhoek hè, en de ja. rockhoek, maar blijkbaar zitten zij toch ook in de wereldmuziekhoek. Uh, en dat wist ik op zich wel, maar dat was ik een beetje vergeten. Uh, dus dat is wel leuk om te melden. Ja, dat is misschien wel in Eindhoven op uh, festival. het festival. festival. Juist. Er dus tussen Roadburn en Whip in, geloof ik... kwestie van timen. Juist. <laughs> um, Goh, we stiften door naar de volgende. Uh, kende ik niet. En toen ik het hoorde dacht ik meteen... Aha, dat, uh, de, die is perfect voor deze editie. Met wereld, uh, wereldse muziek. Uh, Magdi Al-Hussaini. Uh, hij komt uit Cairo, Egypte. Uh, sinds de 16e in bandjes gespeeld, altijd als toetsenist. Ik heb ook wat live beeld van die man gezien, die, die stelt wel redelijk de show. En dit nummer is opgenomen, uh, Music de Carnaval heet het. Je kunt uh, denken, oh shit, ja, de 11e van de 11e, dus uh, gewoon gewoon dan carnavalsmuziek krijgen. Het is, het is vrolijk, maar niet per se like carnavalesk. Uh, ja, in één take opgenomen bij een jam sessie in 72. Music de Carnaval van uh, Magdi Al Hussaini. Al Hussaini met Music, de carnaval. Ja. Toch al feestelijk. Heerlijk, ik heb genoten. Ja. De orgel, jongens. Daarom was ik meteen... Daarom staat hij erin. Ik ja. vond de orgel... Uh... Orgels en een Juist. Ja. Ja. ja, was het goedgekeurd, Dirk? Het kwam dus eigenlijk door jou... Uh commissie is het heen gekomen, als ik het begrijp. Ja, ik, was wel een echte, ik moest echt wel een ei leggen, hè? want ik heb al die nummers nou deze keer uh, in de lijst fuzel gezet. Ik heb de fuzel gemaakt, ja. En dit is echt dus gewoon absoluut niet mijn genre. Wat? Maar ik, ik, toen ik vanavond uh, moest ik even, even koken, want ik uh, uh, werd gebeld, toen dus zei ik, ah, is je alvast gewoon koken, schatje? Dan heb ik heb dit nummer uh, opgezet en uh, de rest van de lijst en dan... Uh, Sta ik gewoon te swingen achter de koekenpan, jongens. Okay. Dus uh, ik weet niet wat er aan de hand is met mij. <lacht> Volgend jaar weer mondial. Hij is op, ja. <lacht> Met een pollepeltje op de pan. <lacht> <lacht> het is niet normaal dat dit kan. Nog. Hey, He? Bart, nu nog. Bart. Bart. Ja. Zet, Zet, Zet nog eens een Gaan We nog een nutje doen. Ja. Dat is goed, jongens. Hey, we gaan verder met een meneer die heet uh, Labi Sifre. Fijn dat je die meegebracht hebt. Echt? En uh, het nummer heet Doctor. Dokter. En daar gaan we het verder niet over hebben, over de dokter. <lacht> Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar uh, ja, dat is een uh, Inside joke. Je geeft hem zelf voor, nou hè? Ja, sorry. Ja, het was iets met balletjes. <laughs> maar uh, deze meneer die komt uh, uit Engeland, uit Londen. En dat is best wel een grote meneer, dat wist ik helemaal niet. Maar die heeft uh, in de 70s en de 80s uh, behoorlijk wat hits gehad. Uh, waaronder het nummer It Must Be Love, uh, wat Madness later heeft uh, gecoverd. Must Be Love, je you know. kent hem al. Ja, ja. Uh, en uh, ook nog een hele grote hit, Something Inside So Strong. En uh, dat was eigenlijk een anti-apartheidsnummer. En dat vind ik wel leuk om even aan te slingeren. Want ik had vanochtend met mijn vrouw een gesprek in de auto. En uh, toen zei ze, ja wat ga je dan allemaal vertellen? En toen gaf ze nog wel een hele mooie link eigenlijk. Ze zei ja, psychedelische muziek wijkt eigenlijk een beetje af van, hè, laten we zeggen, de normale standaard, zoals jij al zei. Mm. Maar psychedelische muziek heeft ook iets van vrijheid: hè? een beetje vluchten in het. Ja, ja, ja In iets ja, ja. anders. Hè? Een ja. beetje afdrijven, een beetje wegdrijven. Maar ook snappen aan de werkelijkheid. Ja, precies. Maar, maar ook als je kijkt naar al die mensen die ik dan heb uitgezocht, mm. <laughs> valt op dat ze heel maatschappelijk geëngageerd zijn eigenlijk. Dus. Deze meneer was zelf van de mannenliefde. Die kwam heel erg op voor de rechten van eh, homo's en gays. Stelling in Sideswest, hoor. Bijvoorbeeld. Oei, ja, nou ga je toch anders nadenken over de titel hoor. Ja. ja, Ja, het ligt eraan wat je onder in side staat, inderdaad. Maar eh, ook als je kijkt over eh, racisme en dat soort zaken... Eh, was dat wel echt iemand die eh, ja, iets betekende en daar ook heel sterk voor stond. En dat zie je eigenlijk in al die groepen terugkomen. En dat vind ik wel heel... Heel fascinerend. Dus uh, meneer Labisifre met uh, dokter, dokter. Ja. to help me please. Doctor, doctor, I got love's disease. No, not that one. You've got a dirty mind. A little blind. Met dokter, dokter. Wonderschoon nummer. Ik was te vroeg. De meen niet. Ja, ja, er zit, er zit een verout op het laatste. Ja, die, die, ja, is, die, is het. die is ja, gemeen. Het. Ja. Toen kom die nog, ik had de lady doctor. Ja. ja kniezoor die daarop let. Ja, ja, ja, ik wel dan, sorry. Kniezoor. <lacht> dus <is> dat <lacht> dat is wel een rare kniezoor. Dankjewel, hè. <lacht> ja. hey, we gaan van uh, Londen naar uh, Ghana, Afrika. Uh, de Psychedelic Aliens. Uh, we hadden het er net al even over op een platenbeurs. Als je Afrikaanse, originele Afrikaanse albums uh, wil kopen, dan uh, 2, 3, 400 euro. Geen probleem. Uh, dat zal voor dit album ook zo zijn, uh, vermoed ik. Psychedelic Aliens uh, hebben bestaan... Uh, ja, ja, ze hebben vooral tussen 69 en 71 uh, drie EP'tjes uitgebracht. Ze dus zijn in uh, 2010 uh, als compilatiealbum uitgebracht... Uh, ja, ook die zal wel heel gewild geweest zijn. Ik heb het te laat ontdekt. Dus uh, heb ik heb niet eens gekeken op Discogs wat die, wat die moet kosten. Maar uh, ze worden ook wel de Magic Aliens genoemd. Funky rhythm and blues grooves met rockgitaren. Uh, ja, laten we gaan luisteren naar. En jullie zitten nou met smart te wachten hoe ik dit ga uitspreken. Kabomei Adesai hey, denk Ik denk helemaal goed, denk ik. Oké, okay. zet hem op. Het Aliens met Gwomai Adesai, denk ik, dat ik het uitspreek. Oei oei oei, was het bijna te laat, hè? Ja. Oei oei oei oei. oei, oei. Maar net niet. Bijna, bijna gezakt. Je had niks Opleiden. moeten zeggen. Dirk. <laughs> niks moeten zeggen. Ik had niks moeten zeggen. Dat is goed zo. Je moet zeggen. Want hey. dat valt het niet op. Maar uh, met uh, wat moeite had jij ook muziek meegebracht. Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, eindelijk is het mijn beurt, hè? Juist. Nee, ik, uh, ja, ik moest heel erg mijn best doen om iets te kunnen vinden in dit genre. En uh, uiteindelijk uh, mijn bijdrage beperkt gebleven tot twee nummers, waar dit dus één van is. En een zak vol instrumenten. Oh ja, nou goed, oké, okay, dat, dat is ook wel mijn bijdrage dan. Juist. Ja, dus, um, um, ja, dus uh, mijn schoonvader is uh, een paar weken terug naar een optreden geweest van een uh, meneer die heet Bombino. En dit is een, uh, een Tuareg. Een gevluchte Tuareg. Hij komt eigenlijk uit Niger, maar hij uh, woont al zijn hele leven in Algerije. En die, uh, die maakt uh, ja, politiek gearrangeerde muziek. En natuurlijk, uh, ja, hij is Tuareg. Dus uh, dan, uh, dan klinkt het uh, zeer Oosters, Afrikaans, uh, wereldachtig. Desert Blues. Yes, Desert Blues, zeg jij. Ja, vind ik wel een goede term. Ja, ja heerlijk. Ja. Dus uh, meneer Bombino, die gaat voor ons zingen. Uh, het nummer Amid diner van het album Nomad. Was dat? Maar ja. Ik zie niet met welk nummer. Dat uh, heb ik wel gezegd. Uh... Ja, nee, maar ik zie het hier niet in de. Uh... Oh, dat. Uh... Ach ja, ik vergeet het in te vullen. Minnetje achter mijn naam? Nee. Oh, oké. Okay. Maar zeg maar welk nummer het was: <laughs> Amedine. Amedine. Okay. Amedine, Amedine okay. van het ja. album Nomad. Geen idee welk album. Derde, vierde, vijfde, honderdste. Maar mm. ik denk wel redelijk recent. Want het stond hoog in zijn lijst. Op de hele plaats is fijn, weet ik. Gewoon luisteren. Uh, Komen we bij, uh, ja, we gaan naar Belgrado in Servië. Uh, al vaker iets van deze manier gedraaid. Sven Wunder, in uh, 2010 uh, begonnen met muziek maken. Uh, heerlijk dromerig, uh, hij speelt alles zelf in, uh, zoals onze Jaco Gardner uh, dat ook doet. En Tim Pala dat ook doet. Uh, veel, hij gebruikt, ja, hij gebruikt veel, veel oude instrumenten en opnameapparatuur om het lekker, uh, lekker oud te laten klinken. Uh, van het album Eastern Flowers uit 2020, het nummer Lotus. Tussendoor. Ik liep net naar het toilet. Hmm. En hier op de gang uh, in een andere ruimte zijn ze ook met wereldmuziek bezig, volgens mij. Ja, dat er is uh, erg psychedelisch. Ja. Psychedelisch, het ja. ja, Zo psychedelisch dat ze het zelf niet doorhebben. Ja. <laughs> maar dat terzijde. Ja. Ja, dat is Sorry voor deze. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Maar weten de, de mensen uh, thuis ook uh, wat er hier uh, in Jan van Bezouw in de kelder allemaal gebeurt. Het is niet alleen maar high-tech studio. Dingen die, het, uh, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Uh, en, en soms ook wel. Ja, ja terecht. <laughs> <laughs> dat vijf dagen per jaar, hè? Wat? Toch? Wat? Als ze in het daglicht mogen komen. Die? Wie? Oh, Die? De, de de bandje, die het die bandje, het kan Die psychedelische brass band hier. Ja. Ja, misschien wel eens die wel live. Sluit, die sluiten hier wel altijd de tent, hè? Ja, ja, ja misschien wel eens wel een keer uh, in uh, Gosjehoeven komen. Die gaan nooit meer naar huis, die mannen. En ze komen wel uit de 60s en de 70s, volgens mij. Ja, ja dat ja, ja, daarvoor. Uh, ik denk van ver daarvoor. Valt de, de, de, de, de, de, de, de ik denk, ook wel eens eentje af? Ik denk Zij uit gaan de, de gaan. crisisjaren. Nee, denk ik. Hey, maar, van uh, Servië naar. Uh, New York, You State's Nights. Een uh, uh, Afrobeat, band ter ere, eigenlijk een soort van. Via uh, ja, Felikuti. Uh, dus die, uh, die, ja, die kun je gewoon draaien dan, Antiballas. Uh, ze hebben zelfs een aantal van de oorspronkelijke muzikanten van de band van Felikuti, uh, Africa 70, denk ik, dat dat dan zou moeten zijn. Of 80, kan ook Of ook. 80, ja. Uh, die zijn ook wel met die band gaan meespelen. Dat was Egypt 18, ik weet niet meer. Oké, okay. zoek gewoon nog eens op. Um, en uit een optreden van deze band uh, bij een jam-sessie is een ander bandje op deptoon uh, ontstaan. Deze zitten overigens ook op, ook op deptoon. Uh, de Boeddos Band. Die, uh, die hebben elkaar op het podium uh, bij Antiballas ontmoet. Daar zijn in een bandje begonnen. Uh, nog een leuk weetje is dat. Uh, vijfde album Antiballas uit 2012. Uh, het nummer Dirty Money. Anti met Dirty Money. Nee. Dirty, Dirty money, oh. zo. Ja, ja. Dirty, money. Dirty Money. Dirty Money. Ik ben geen zanger. Oh, ga ja. ik nooit worden. Als je een glazen zetter uh, aan het werk wil zien, dan moet je mij bellen. Dan zing ik een <lacht> stukje voor je. <lacht> Krijgt je alleen maar meer werk van? Hoor ik al wel. Ja, zeker. Dat jammer. Ik vond het het lekkerste tot nu toe. Ja, ja die is echt erg prettig. Ja. Er komt er dan ook nog een, hoor. Die ook. Uh, So, uh... Boekles ja. ja. Nou, De hoofdjes gingen hier al op en neer. Ja. Dat hm? was mooi. Nou, mensen, we gaan verder met uh, een meneer uh, genaamd Ernest Honey. En dat is blijkbaar een studio- en sessiemuzikant, een uh, Garnees. En ik heb heel hard gezocht, <laughs> maar dat was ongeveer alles wat ik over hem terug kon vinden. Maar oh, die heb ik ook nog eens straks, ja. En uh, die meneer uh, staat wel op allerlei verzamelaars. Daar komt hij wel op terug, maar ik denk dat hij vooral mensen begeleid heeft. Maar uh, hij heeft er wel een, een mooi nummertje uit geperst, Psychedelic Woman. En blijkbaar had hij ook een bandje, Honey and the Bees. <laughs> en um, ja, ik dacht eigenlijk van ja, een psychedelische wereldmuziekavond kan niet zonder een psychedelische vrouw. Zo dus, uh, is het. Knallende maar in. I want to tell when a some kind story about some psychedelic. Woman. I see this kind of psychedelic woman for some night and I ask saying "Woman, what in this kind of psychedelic way when I do so?" When I say, "Do what you tell me," I wonder. Say, "Sir, I means say the shoe way you get that kind of tall, button. now Say that dress way woman they wear, way they see all in leg. Anyway, as for me as I say, that one then call a mini. Better for the Going on, he say, there, mean all the amphi and lipstick them, them way. If they make women face uh, like so And last of all, Lick mean say woman way ready at any time to go anywhere. So, I want to sing some songs just now, wait, you all go here. Well, I say, hey, psychedelic woman. Ha, ha, yes. Van uh, Honey and the Beast Band. Nou, dat was leuk. Ja, toch? Jazeker. Hoog meezing ingehaald, hè? <laughs> zeg dat wel. Laten we dan van gaan naar Nigeria gaan. Uh, tussen 1958 en 1997. Uh, want toen is de beste heer overleden. Uh, Fela Kuti. En uh, ja, die moet gedraaid. Bij deze wereldmuziekeditie. Nee, de grondlegger van de Afrobeat... Uh, Ontzettend veel werk op zijn naam. Uh, vaak ook goed op lengte. Ik ken niet echt heel veel korte nummers van deze meneer. Uh, ik heb in dit geval ook niet het volledige nummer meegenomen van 14 minuten 31. Maar bij alles wat er nu nog uitgebracht wordt... van wat hij ooit gemaakt heeft, wat nog niet uitgebracht was... of opnieuw uitgebracht wordt... zit er ook altijd wel een edit bij... En uh, deze duurt uh, 6 minuten 28. Dus dat oh, ja. is al een heel stuk kort. Dat is wel acceptabel, toch? Ja. Ja, maar ik maar heb ik, zelfs ik, oh, één plaat van deze man. Weet je wat ik me net afvroeg toen jij zei, hij is goed op Ik dacht, ken jij die man persoonlijk of zo? <lacht> nou, het is wel uh, erg vleesgericht, hè, deze avond. <lacht> ja, zo is Dirk. Ja. Ik vond er niks op tegen, overigens. Oh, dat is platte grapjes, uh... Nee, uh, lange, lange nummers. Oh, lange, lange nummers. Oh, ja, lange. <laughs> Tuurlijk, zei ik het Zo lang zelfs. Uh, ik heb één plaat van hem, er staat één nummer op. En dan moet je kant A, dan moet je hem omdraaien. Voor kant B, voor het rest van het nummer. Het is dus gewoon elke groef, of elk stukje vinyl is gebruikt. Voor uh, dat ene nummer. Hey, en deze meneer ook weer uh, heel politiek actief, hè? Ja. Hebben ze helemaal proberen ja, laten we zeggen, vast te zetten en uh, laten we zeggen, ja, omver te werpen. Hè? Maar hij had zoveel invloed, die gast, op allerlei gebieden. Hij mm. was echt wel een strijder, letterlijk en figuurlijk. Dat weten heel veel mensen niet. Maar er is ook een hele interessante film of documentaire over. Ja, die wil ik nog wel zien. Dat is echt de moeite waard, serieus. Dan krijg uh, dat van iedereen te horen dat hij ja. heel erg goed is. Ja. Um, ja, dit is uh, uitgebracht in 2022 op Knitting Factory Records... Uh, een single kalakuta show van Velakuti in Afrika 70. zijn ze dus eigenlijk net begonnen uh, met het nummer. Um, Kalakuta-show van Filakuti in Africa 70. Heerlijk weer genieten, jongens. Ja. Echt. Maar uh, je moeten, je moeten we verder of uh, gaan we nog even door over meneer uh, Vela? Want we hadden net een geanimeerd gesprek ja, over al ja, ja. zijn uh, gewoontes. Ja, ik wil daar nog dieper op ingaan. Vertel. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een vraag. Oh. Ik was vooral heel gebilogeerd door uh, de, de, de meneer, uh, toen hij aan jamming ging, dat hij over uh, zijn jasje en over zijn laier en zo allemaal aan het zingen was. Ja. ja, Dirk hoort de teksten net iets anders dan wij. Ja, ja ik, heb een, ik zit op een ander niveau, ben ik bang. Ja. ja. <laughs> maar, maar leuk dat je het even ja. toch met ons gedeeld hebben. Nou kunnen we dat nummer nooit meer anders horen. Ja. Nee. Dat denken we altijd aan jou, Dirk. Ja, oh, oh. Ja. Oh, sorry. Ja. Nee, dat is juist oh. fijn. Oh. Ja, oh. Toch? Oh, dat weet ik niet. Oh. Ja, ik vind het van... Ligt aan de kont uh, tekst. <laughs> nou, dit is echt wel een typische aflevering. <laughs> ik ben erbij en het gaat meteen alweer over dat soort dingen. <laughs> Wat een toeval. <laughs> Sorry. Hé, hey, maar uh, we gaan gewoon verder. Ja. Met uh, Heer Lies Man. Met het nummer When I Come To. Dat is uh, een apart verhaal ook weer. Vind ik. Want uh, ik vind het best wel unieke muziek. En uh, Steven die, uh, had al, uh, laten we zeggen, met mij hier een keer over gesproken. En ik vind eigenlijk dat je het wel heel krachtig zegt, inderdaad. van Wat als Black Sabbath een Afrobeat album zou opnemen? Ik, vind, uh, ja, ik kan het niet beter zeggen dan dat. Dus ik stil gewoon jouw uh, nou, heel goed. omschrijving. Inmiddels alweer drie albums uitgebracht... En uh, laten we zeggen ook weer afkomstig van mensen die bij Antiballas uh, spelen. Ik heb begrepen met name van de drummer. En okay. dat ze eigenlijk tussen het toeren door met Antiballas. Dat ze met dit uh, projectje zeg maar bezig geweest oh, zijn. Dat is goed. En uh, het is een hele aparte sound. Het, ook een, ja, het geeft een beetje een ongemakkelijk gevoel. Uh, dus vrij uniek geluid. En uh, het leek me leuk om dat ook eens uh, erin te gooien. Nou, bij deze dan. Prettig. Lies Man met When I Come. Erg prettig en raar ook gewoon. Die, hoeveel pedalen hebben ze op dat toetsenbord gezet, joh. Wee, wee. Ja. ja, het is inderdaad uh, lekker... Uh, Strange. Raar. Ja. Raar. Maar dat mag ik wel. Ja. Vandaar dat je hem in de puzzel hebt geplakt. Ja, ja. ja ik, uh, ik denk, uh, die, uh, als ik dan toch uh, Kiescommissie. iets mag, mag bepalen... Dan uh, ja, gaat deze er wel in, ja. Ja. Um, en dan uh, gaat die volgende natuurlijk ook wel in uh, bij jou. Zeker, zeker. Goat. Goat, Goat iets ja. met maskers. Aller goats, ja Oh, wat een fijne, uh, fijne band. Ik, uh, ze mogen voor mij heel snel weer een keer deze kant op om ze live te gaan zien. Want ze brengen. Uh, een best regelmatig nieuw werk uit. Ja, ze hebben en een, tijdje in, wat, een, een tijdje wat... een tijdje was het even stiller... en nu in één keer in een heel korte tijd heel ja, veel, hè? Ja, en een filmsoundtrack. Oh. En, uh, maar in alle gevallen vind ik de nummers te kort. En pakken ze live rechte de tijd voor. Dus drie, vier minuten. En het eerste nummer wat ze ooit een keer... bij Incubate speelde hier in de Midi. In Tilburg. Ja, dan pakken ze meteen tien minuten voor... Uh, Run to your mama nou, ja. Hij, uh, ik is was ook gepakt. wel echt hun knaller, runt ja. je mama nou, hè? Ja. ja, dus ik moet eigenlijk die, uh, dat zeg ik iedere keer, First in Europe, dat is die liveplaat, die moet ik echt nog een keer ergens vandaan uh, halen. We um, komen uit Zweden, Göteborg, en uh, ja, helemaal in uh, de traditie van de voodoo, um, we weten niet wie het zijn. Dus nog is, uh, nog is steeds niet? Nog steeds niet. Uh, als ze ooit een keer in de populaire circuit op een Lowlands en zo komen, dan gaat er vast wel een keer een muziekjournalist achteraan reizen. Ze hebben kijken, al op Lowlands gestaan, hè? Ook oh wel. Ja, uh, zegt dat al, al, al tien jaar geleden. Oh. Toen ze net uh, het jaar nadat ze op uh, Robin gestaan hebben. Dus eigenlijk dat ze een beetje uit de underground los probeerden te komen. Of uiteindelijk doordat ze, ja, uh, uh, dat hebben ze misschien niet zelf gewild. maar... Dan word je in een keer uh, populair hè. Nee, dus, uh... oh. oh, hey, maar Steven, dus Dirk, die heeft eigenlijk niks met wereldmuziek. En nu zit hij jou een beetje de les te lezen over Goat. Ja. <laughs> dus ik weet niet wat hier precies aan de hand is. Nou, ik denk dat hij stiekem toch wel van houdt. Van Coat, ja, van Coat. Van, ja, van, van Oh ja, want die stond ja. op nou, Die stond op levens, Roodbund. Levensmuziek levens ging bij levens levens. wou je dat nou zeggen? <laughs> Wereldmuziek, bedoelt Wereld u? Wereldmuziek juist. Ja, joh, God, Er zijn wel een paar nummers uit deze lijst die me wel gegrepen hebben, ja, maar. Nou, ja, heel goed. Of is het zo, van ze stonden op Roodbund, dus leuk? Met Coat? Nee, nee, nee, nee, niet zo. Ja, ik gaat die allemaal uh, mijn proberen woorden in de mond te leggen. Hè. Dat vind ik zo jammer. Hé, hey, dan loopt iemand voorbij met een trommel. ja. ja. Ja, dit is van die psychedelic like Brass band. <laughs> Terugkomen. <laughs> um, maar goed, terug naar Goat. Uh, van het album Requiem uit 2016. Hele fijne plaat overigens. gaat ook richting de carval uh, ergens uh. Hebben we gedraaid. En doe je dat nummer met, met de fluit? Dat fluitnummer wat ze als eerste ja. op die plaat is. Ja, uh, nee, uh, er staat er nog eentje op. Die okay. is ook leuk. Ja, goed, helemaal luisteren. Die plaat is uh, thuis allemaal. Uh, Goatfus van Goat. Goatfus van Goat. Aha. Aha. Wat vonden we ervan, Dirk? Wat? Van, nou. van Goat? Van, ja? Ja? Gewoon? Nog steeds hetzelfde? Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, gewoon. Je zit zo. Ik, ik, ik, ik weet niet goed wat ik hiermee moet, hè? Met deze vraag. Nee, ik dacht, ik stel gewoon. Ik doe gewoon ineens een rare opmerking. Ik moest ineens aan jou denken. Steven's verjaardag. Had jij het over collega radiomakers, en die zeiden dan niet eens iets raars, en dat jij oh ja. er dan op moest reageren. Oh, dat ik rare vragen kreeg, ja, ja dat klopt. Ja, dat, dat, ja, van die van dat, dat, de zondag. Ja, ja, dat, ja. O, o, o, bedoel je, je, bedoelt gewoon Tim. Bedoel. Ja. Ja, dat die, oh, een... ja. Ja, ja. we gaan hem ook bij je naam noemen. Waarom mag ik dat maar kans, Hij kan, zou natuurlijk kunnen zijn dat hij luistert, maar dat, toch ware dingen mag je toch wel zeggen. ben ik helemaal nee, voor. Het was ja. lelijk als je... Hè? Ja, ik krijg soms zelfs te horen dat ik juist niet te veel van die ware dingen moet zeggen. Door bepaalde personen. Of enkel fout kan ook. Zo jammer is dat. Ja. Je moeder, je vriendin. Eh. Vrouw. Oh, vrouw, sorry. Ja. Iets in die categorie. Ja. Ja. Je, je, ja. Maar wat vond je van het nummer? Ja, goed. We weten eigenlijk... Ja, ik, je zit vaker bij mij in de studio. Nou, ik vind ze, um, Ik weet uh, dat je dit gaaf vindt. Ja, de eerste plaat was natuurlijk helemaal uh, nieuw en vers. En de tweede plaat vond ik. Uh, Commune heet die volgens mij? Commune. Daar staan wel een paar hele goede nummers op. Terwijl je daar eigenlijk uh, bijna nooit niks van. van die tweede plaat. Was World, World Music de eerste? Ja, World, World nee. Music. En ik vond de tweede wereld minder. tweede goed, vond ik beter. Oké. Okay. Maar goed, ja. ik heb een gouden met een driehoek op de Ja, voorkant. dat is de tweede. Dat is de tweede. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Nooit gedraaid. <laughs> oh, dat zo dat zou ik dan toch maar. <laughs> nou, vandaag ga ik dat zeker weer eens doen. Hoezo draai je die dan niet? Kon, ja, kon, gek hè? Hoe gekocht in het filofaantje in de kastlaat. Nou, dat staan. was dus na dat optreden waar jullie het net over hadden in de midi. En daarna nooit meer. En schad... uh, helemaal mind blown. En dan één nummertje aangaat en dan dacht ik ja, nou weet het wel weer. <laughs> Dus ja, ik weet niet wat. Op een maandagochtend, uh, net voordat je naar je werk moest, Zo een ander moment, uh, een ja. ander ja. beter moment. Tel dit vond ik heerlijk. Ja. Hé, hey, maar uh, op naar de volgende. Ja. We gaan naar een meneer uit Sicilië. Een meneer genaamd Valenti. En die heeft een, uh, ja, een soort van solo-project. Juju, uh, -ju, denk ik, uh, dat je moet zeggen. Juju? Juju. Juju. Juju -ju. En dat is wel leuk. Want als je dat een beetje gaat opzoeken. Dan zou het dus in een, uh, een bepaalde taal. Het Yoruba, Wordt in Nigeria gesproken. Dat betekent iets gooien. Nou goed. Daar zijn wij vanavond ook af en toe al mee bezig. Maar ik denk dat het iets heel anders is. Uh, Juju wordt ook gebruikt voor een inheemse religie. Waarbij je magische krachten worden toegekend aan voorwerpen. Oké. Okay. En ik denk dat, dat hij het daar een beetje van afgeleid heeft. Want uh, je zou kunnen zeggen, het is een beetje tribale funk. Zeg maar, wat die meneer maakt. Maar hij gooit er van alles in. Dus invloeden. Zelfs drone invloeden. Uh, nou echt, ja, hij, hij maakt zo'n soort van, eigenlijk bijna een nieuw genre. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Uh, dat zagen we eigenlijk ook net bij uh, Heer Lies Man, vond ik. Ja. Uh, dat... Uh, er mensen zijn die eigenlijk iets nieuws maken van bestaande dingen. En ja dan, dan krijg je eigenlijk zo'n ervaring van... wow, wat is dit? En dan moet je altijd even een beetje processen. Nou, opletten, ja. ja, zo van, wat is dit hier? Dus dat is wel, uh, wel gaaf. En uh, ook deze meneer is uh, weer heel sociaal bewogen. Uh, dus in zijn nummers laat hij heel veel dingen terugkomen... die over uh, asielzoekers gaan, vluchtelingen, uh, hoe we met de aarde omgaan. Uh, dus ja, uh, laat we me er gewoon eens even ingooien. Het nummer In A Ghetto van uh, Juju. Juju. Ghetto. En dat is misschien wel een beetje de rode draad in deze editie. De ritmesectie van al die bands. Zo so Klapt Klap erop. Echt een fijne track was dit ook weer, Bart. Ja, het was weer fitnessmuziek. Fitnessmuziek, ja. Fitnessmuziek? Ik zou zo maar gaan fitnessen. In de zin fitnessen. van gewoon uh, pompie Snelle ritmische bewegingen achter elkaar. Oké, okay, Het repetitieve. Heerlijk. Oké. Okay. Dus in, uit, in, uit, in, uit, ja, op en neer, op en neer. Fitnessmuziek had je het toch ook? Oh. Ja. Dan denk jij aan iets anders. Nee, ja, ja. Nee, fitness, zeg jij tegen mij toch? Ja. Nee, dan zal het wel fitness zijn. Ja, je kunt op heel veel manieren fitness beoefenen. Ja, ja, als jullie Dat straks duur. nog even gezellig in de bar gaan hangen. <lacht> <lacht> oh ja, we, waren, we hadden het over muziek. <lacht> en dadelijk mag je nooit meer terugkomen. Jij, nee, omdat hij te. <lacht> <lacht> Dat er veel gepraat wordt. Nee joh. Um, Gezellig toch. Um, de volgende band mocht wat mij betreft ook echt niet ontbreken. En uh, de oudste bij mij thuis die is inmiddels een uh, aardig fan van uh, Altin Kuhn. Dus uh, die moest, ja, dat moest ik ook wel doen. Gewoon, die gaat er misschien nog terug luisteren. En dan kan ik niet maken om Altin Kuhn eruit te laten. Hij heeft toch ook een t-shirtje van jou gekregen? Ja. dat ja. is zijn, uh, zijn eerste band uh, live, echte live concert was Altin Kuhn met het Metropool Orkest. Wauw. Ja. Ja, knap hoe dat uitgemixt was. Zo'n metropoolorkest maakt best wel veel herrie. omdat de band ook niet te hard. En alles, uh, ja, het klonk echt, uh, echt ontzettend goed. Maar ook gaaf dat je dat samen doet. Dat ja. lijkt me zoiets magisch. Ja, dat was te gek. Echt, kippenvel. Heerlijk. Um, ja, opgericht door uh, Jasper Verhulst. Bassist van Jacke Gardner. Um, ik heb dat nog steeds niet weten te achterhalen, maar... Jacco Gardner ging vaak in die regionen optreden. En dan ging uh, Jacco zelf uh, op zoek naar bijzondere instrumenten. En ik denk dat daar een keer een uurtje vrij is gevallen... Uh, om uh, deze band te stichten of zo. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat precies gegaan is, maar goed. Twee, uh, de, de zanger en zangeres spelen ook allebei instrumenten. Die, uh, die zijn Turks en de rest van de band is uh, Nederlands. Gevestigd in Amsterdam. En uh, ja... Fantastisch werk. Ze hebben een vierde plaat uit nu. Ja. Weet je wat misschien wel wat leuk is om te vertellen? Ik was dus in Rotterdam, in Bird bij een concert. Dat is een heel klein zaaltje. Van Altingen. En daar waren heel veel mensen uit de Turkse gemeenschap. En dat was echt fantastisch. Die gingen helemaal los. Maar die nummers die zij dus spelen, dat zijn eigenlijk Turkse... Ja, volksmuziek. Ja, volksliederen. Ja. En uh, ik sprak dan met een vrouw. En die legde me eigenlijk uit dat... die nummers die ze maken zijn best wel vrolijk van aard. Hè, althans dansbaar. Mm. Terwijl het eigenlijk allemaal liedjes zijn... die een hele trieste inslag hebben. Ja. Dus dat vond ik wel uh, bijzonder. Hè, dat ze dus uh, ja, iets maken waarop je, waarop je danst. Terwijl de content ja. eigenlijk best wel triest is. Of liefdesverdriet. Hè, of verdriet om andere dingen. Uh, maar mooi omdat uh, zo... Ja, die inside information, zeg maar, mee te krijgen. Dat is ja. wel een aparte ervaring. Ik, ik uh, sprak er met een Turkse collega over, uh, en ik, zei, ze hadden het over muziek, en ik zei, ken je Kun. Ze zei, ja, dat is een uh, Turks uh, breikransje, gewoon een vrouw die bij elkaar gaat zitten breien. Zo, oh, ja, maar ik bedoel de band, oh, die kennen ze niet. Nou, een week later had ze al het hele oeuvre doorge, doorgewerkt en alles mee kunnen zingen. Ze kennen het allemaal haar. Ja, absoluut. Um, en inderdaad, erg vroeg, ja, als dit op een festival staat... Dan, uh, dan barst het feest wel los. Echt gek. Um, van het tweede album, Getje, uit 2019. Het uh, nummer Erva i izelde, um, Wat betekent sinds de allereerste ochtend van zielen. Van Altien Kun. Hey you Zelden met van Altin Kun was dat Altin wie? Altin Kun, gouden dag. Gouden dag, dat was wel grappig op die platenbeurs waar ik was dit weekend in een bos. Heel veel Turkse bands uh, hebben allemaal wel ergens op een hoes het woordje Altin, dus uh, ze houden van goud. Ja, ah. wel grappig. En veel mensen kopen toch ook goud als ze daar op vakantie zijn? Absoluut, ja, daarom Goeie. of een medische behandeling. Oh ja, dat kan daar ook heel goed hè? Ja. Op een medische vakantie. Gezellig. <lacht> Lekker in jezelf. Werken. <lacht> <lacht> nou, dan luister ik liever naar Oud-Neuguine, jongens. Ja, ja absoluut. Ja. En Turks eten. Oh. vind ik ook wel fijn. Hé, hey, we kregen trouwens via de app net een luisteraarsvraag binnen. Ja, vertel. Het ging over een zaak in de tuinstraat waar je wereldmuziek kon kopen. Maar wij dachten dat het in de stationstraat was. Ja, net de hoek om. Ja. Of het is gewoon een hele slechte vraag, of wij weten het antwoord niet. De, een van die twee, absoluut. Ja. Maar goed. Hé, hey, we gaan gewoon lekker verder. Met een United Future Organization. Met het nummer. Niet het nummer, het nummer. Turks <lacht> voor nummer. Is het die nummer? Die noemer. Die volgende noemer. En dit nummer heet uh, Good Luck Shore. En dat is van uh, twee Japanners en een Fransman. En uh, deze mensen zijn ook weer niet de meest uh, kleine jongens. Zijn blijkbaar pioniers van de Japanse... Niet de Japanse, ik zit, ik kan niet meer praten. De Japanse Acid Jazz. En uh, die hebben echt uh, in Tokio blijkbaar in de jaren negentig... echt uh, de club scene uh, naar een nieuw niveau gebracht... En ze hebben ook echt een grote hit gehad. Die hits zijn mij niks. Uh, I love my baby, my baby loves jazz. Maar ze maken dus vooral, ja, laten we zeggen, jazz-georiënteerde muziek. Maar dan wel met een psychedelisch randje. In de jaren negentig dus met name. Nu bestaan ze niet meer. Een van die Japanners uh, is er tussenuit geknepen. Maar ik vond dit toch wel een, uh, een prettig nummertje. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Kom maar door. Future organization met good luck Shore. Die wilde ook wel. Dat ja, dat Dat is een oorworm, denk ik. Ik, ik denk dat ik daar de hele week mee rondloop. Morgen vroeg wakker worden, dan. Uh... Ja, juist. En hij hangt er nog, dan is het een goeie. Maar uh, van de Acid Jazz naar Acid. Uh, het album van uh, Ray Beretto. Uh, Zijn dertiende album. Uit 1968. Uh, en de dan de al? dertiende album. Ja, dat is leuk dat je dat vraagt, Dirk. Dertien, mooi tal. Ja. Um, uit New York. Zou je niet zeggen als je de muziek hoort. Hij is. Uh, ja, het zit in de hoek van de Latin. Son Cubano. Jazz-achtige toestanden. Dat is altijd. Uh, ja, op heel veel albums de bandleider ook. Naast het feit dat hij uh, percussie speelt. En deze man is uh, uh, 1929 geboren, 2006 overleden. En hij heeft nogal wat gedaan in, uh, in die periode. En zo heeft hij 42 albums als bandleider uh, op de markt gebracht. Negen albums met New World Spirit, uh, een band... En 79 albums in diverse samenwerkingen. <laughs> Waaronder uh, uh, met Herbie Mann. Uh, ben E. King, Spanish Harlem. En 1961, George Benson. En The Bee Gees. En hij had ook, Ondert ook andere hobby's. <laughs> Ik denk het niet. No. <laughs> um, welke, en, welke hobby's? En ja, uh, De, de okay. mensen die niet weten wie Ray Barreto is. Kennen misschien wel Deep Shade of Soul van Urban Dance Squad. Dat is één op één. Uh, geleend van Ray Barretto. Maar goed, van dus het album Asset uit 68. Het nummer Asset van Ray Barretto. Barretto was dat met uh, het nummer Acid. En goed, misschien trekken we het de psychedelische aard van dit programma uh, flink de breedte in. Voor mij, ja, dit nummer neemt hem ook al een beetje op sleeptouw door dat repetitieve wat erin zit. Uh, heerlijk, echt. Wat vond jij? Uh, ja, een beetje richting het Caribische gebied, zeg maar. Dus dat ja. trekt me wel. En dat is ook een leuk bruggetje naar uh, de volgende groep. Zo. Maar ik weet niet of ik puzzelt. niet zo snel ga, hè? Nee, nee, nee. Nee, wat is wel grappig. We gaan naar, uh, met jouw fonetische adviezen, van de band uh, Simanda. Was je bang dat dit het niet uit kon spreken? Nee, oh. ze hebben toevallig van de week, heeft de band op Instagram uh, een, een filmpje gewijd aan... hoe je de naam van de band nou eigenlijk uit zou moeten spreken. Oh. Dus dat had ik toevallig gezien. Dus ik denk, oh, nou, weet ik dat, typ ik het er wel bij. Dus, dus. Simanda, dus niet Simanda... Of iets wat daarop lijkt. En met het nummer uh, Rick Shaw. En dat is wel grappig, dat zijn uh, mannen die uit Groot-Brittannië komen. En uh, die, ja, ze komen uit de 70s. Althans, toen uh, waren ze begonnen. En toen zijn ze eigenlijk uh, ja, totaal niet erkend voor hun muziek. Ze werden niet gezien, ze, ze werden niet of nauwelijks gedraaid. En uh, juist nu uh, maken ze een hele opleving door. Uh, dus hun muziek die wordt geremasterd, zelfs door de Abbey Road Studios. Er is een documentaire over gemaakt die in de bioscoop was. Uh, ze zijn aan het toeren, volgend jaar komen ze ook, uh, volgend voorjaar komen ze ook in Europa. Uh, dus dat is wel grappig, die mannen maken een soort van opleving uh, door. En wat zo uniek was aan hun muziek en waarom die waardering nu ook denk ik zo sterk weer opkomt is dat zij blijkbaar een van de eerste groepen waren die dus die Afrikaanse roots mixten met rock, met reggae, met soul, met funk en dit nummer komt ook van hun debuutalbum waar ze dat dus ook laten zien. En al die hoezen, daar staan vaak duiven op. En ik dacht, ik heb een hekel aan duiven. Maar dat is even iets uh, persoonlijks. Maar goed. Ook op de uh, grill? <laughs> uh, nee. Oh, ja. juist. De enige duif. Een goede duif is, is een duif een op de grill, gril, zou je ook kunnen zeggen. Een dode duif, van je zeggen. Ja, of in mijn grill. Maar dan van mijn auto. <laughs> <laughs> dat is eigenlijk de enige diersoort waar ik niet voor rem. Een duif. Maar goed. Dat uh, <laughs> nou, is goed om te weten. Uh, ja, hè? Dus ben je een duif? Ik niet. Oké. Ik, ik, ik moet, ik breek even in hè, want ik, ik merk nu pas dat uh, de tijd is bijna op. Ja. Dit is oh. dit, dit wordt denk ik gewoon ons laatste nummer. Oké, okay. oh, we hadden er nog drie te gaan. Ja, oh. maar ik, het overvalt mij ook een beetje, maar ik zie hier de tijd nu weg tikken. Dus ik denk dat het, het, het zinvol is om ook uh, uh, afscheid te nemen van de luisteraar dan. Nou, als je eerst even je aankondiging afrondt, dat is goed. Nou, dus over duiven gesproken. Maar ik zal, ik zal het Op proberen zo kort mogelijk te houden. Nee, hou je, Blijkbaar is in houden. de naam Simanda. Dus afgeleid van het woord duif in de Calypso-taal. Die in het Caribisch gebied ook wel wordt gesproken. Okay. En uh, staat dus symbool voor heel veel dingen. De liefde en de vrede. vrede. Ja. Maar vandaar dat zij dat symbool dus uh, hebben gebruikt. En daar komt ook die bandnaam vandaan. Dus ik dacht, dat is weer een leuk... Feitje. Ja, ja. Heb je daarom zo'n uh, hekel aan duiven? Liefde, vrede, <lacht> Aha! Aha. Katverdomme. Bah. Hé hey, mannen, ik vond het fantastisch. Ja. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, bedankt dat je er was. En ook luisteraars ook bedankt om ons uh, aan te horen. Ja. Hey Steven en Bart, ik moet jullie ook bedanken dat jullie voor mij deze wereld... Uh, ja ik, ja, ik ben wel een soort van toegetreden tot de wereldmuziek, een beetje. Kijk. Het is een deur, een deur geopend voor mij. Het hebben we dus, toch wel voor elkaar, Bart. Ja. Heel maar fijn. Hoppa. Wat was dat? Een high five. Oh, kijk eens aan. En dan, uh, ja, dan, uh, dan rest mij niks anders dan iedereen te bedanken voor het luisteren. En dan uh, zijn we er over twee weken weer met de nieuwe Goolse Groeven. Nog geen idee. Ja, we kijken, we kijken wel wat het wordt. Ja. En dan uh, gaan we nu afsluiten met Simanda. Uh, nummer Rickshaw. Welterusten. Welterusten. Doei.